Hey, goedemiddag allemaal. Ik weet, ik weet niet of je dat gezegd heeft, volgens mij niet, maar het is vandaag onze startzondag. En um, daarmee beginnen we officieel ons nieuwe seizoen. En um, op zo'n startzondag willen we ook altijd even stilstaan bij onze missie, um, waar God ons toe geroepen heeft, het komend seizoen. Want het is zo gemakkelijk om gewoon maar een beetje door te gaan met te doen wat we altijd doen. Uh, en voordat we het door hebben, uh, doen we wat, we wat we doen. Gewoon omdat we het gewend zijn, omdat we het altijd zo doen. En zijn we als het ware kerkje aan het spelen. Nou, ik weet niet hoe jullie dat vinden, maar zo wil ik niet geloven. En zo wil ik geen kerk zijn. En toen ik de afgelopen weken nadacht over, over het komend seizoen, werd ik heel sterk bepaald bij dieper. En ook in de gesprekken die ik met mensen had de afgelopen weken, hoorde ik ook terug dieper. Dat God ons het komend seizoen roept om dieper te gaan in relatie met hem, dieper in relatie met elkaar... En dieper in relatie met de mensen om ons heen. Net zoals een, een boom zijn wortels diep de grond in moet. Om, om gezond te zijn. Om, om vrucht te dragen. Om de grootste stormen te kunnen doorstaan. Zo hebben wij het als kerk, als oase nodig. Om diepe wortels te hebben. Diep in relatie met God. Diep in relatie met elkaar. En diep in relatie met de mensen om ons heen. En daarom beginnen we ook vandaag met een nieuwe prekenserie, die we dieper noemen. En daarin gaan we uh, kijken naar de brief uh, aan de Ephesius. Nou, misschien denk je, hoezo het boek Ephesius, van al die 66 boeken uit de Bijbel? Nou, omdat geen ander boek zo gaat over... Diepe groei in relatie met God en de mensen om ons heen. De brief aan Ephesius is uniek. Als je hem, als je hem leest. Het is een brief geschreven door Paulus. Een van de eerste kerkleiders aan de kerk in Efeze wat, wat nu Efes in Turkije is. En het bijzondere van de brief aan de gemeente in Efeze is dat. Alle andere brieven die Paulus schreef dat die geschreven zijn omdat er problemen waren... in de kerk waar hij aan schrijft. Um, he, er was of iets mis... met de manier waarop ze met elkaar omgingen... of, uh, of iets mis met de manier waarop ze geloofden. He, en dat, dat vloog soms compleet de bocht uit. En daarom schreef Paulus... een brief aan die gemeente. En dat probeerde hij dan recht te zetten. Nou, de brief van Paulus aan de Efesiërs is niet geschreven vanwege menselijke problemen... maar puur en alleen om iets uit te leggen van het gigantisch mooie plan van God met deze wereld. En de manier waarop God zijn plan in deze wereld wil uitvoeren, is door de kerk. En eigenlijk is de brief aan de Efeze dus één groot... Ja, Paulus die kan soms kan hij zich bijna niet inhouden om in een lofzang, in een, in een aanbiddingslied of gebed uit te barsten. En... En hij beschrijft zo mooi hoe groot Gods liefde en genade en wijsheid is en hoe hij ons wil gebruiken, de kerk, om, om zijn wil uit te voeren hier op, hier op aarde. Um, dus het boek Efesius gaat helemaal over hoe we dieper kunnen groeien met God, met elkaar en met de mensen om ons heen. Nou, en daar gaan we de komende weken naar kijken en ik hoop dat we hele mooie nieuwe ontdekkingen gaan doen. En vandaag wil ik beginnen met hoe we dieper kunnen groeien met elkaar in liefde. Want als we iets nodig hebben het komend seizoen, dan is het te groeien in liefde. Liefde voor God, liefde voor elkaar en liefde voor de mensen om ons heen. Vrienden, Gods liefde is de grootste kracht. Die er is hier op aarde. Gods liefde is een kracht die is levend veranderend. En hopelijk heb je daar iets mogen ervaren in je leven. Gods liefde is de enige kracht die van zondaren heiligen kan maken. Die van vijanden vrienden kan maken. Die gebroken harten geneest. Die verslaafden bevrijdt. En die, die ons diepe voldoening... En bedoeling geeft in ons leven. Gods liefde is de enige die ons als gemeente bij elkaar kan houden. En die ons elke keer weer de, de passie en het verlangen geeft om erop uit te gaan. En oog te hebben voor de mensen om ons heen. Onze missie als oase is kerk te zijn voor nieuw West waar levens veranderen. Hè? We hebben het zelfs daar op de buitenmuur staan. Nou, vrienden. Ik kan mensen niet veranderen. En dat ga ik geen meer proberen. Jullie kunnen mensen niet veranderen. Alleen de onvoorstelbaar grote liefde van Jezus kan levens veranderen. En we, we zouden een hele zondag zouden we kunnen besteden aan verhalen en getuigenissen van mensen hier in Oase. Die dat ervaren hebben. Hoe de liefde van Jezus levens veranderd heeft. Toch? Dus het, wat we vooral willen doen, hier in Nieuw-West, is mensen vertellen over die onvoorstelbaar grote liefde van Jezus. Die geneest, die bevrijdt en die vergeeft. Nou, dus laten we kijken wat Paulus voor mooiste te zeggen heeft over deze liefde, in die brief aan Efeze. En hij zegt een heleboel, en dat ga ik niet allemaal uh, met jullie bespreken, want dan zijn we hier vanavond nog. Ik wil één vers eruit pikken. En, en dit vers komt dus naar vier hoofdstukken, waarin Paulus dus heeft uitgelegd hoe groot dat plan is van God voor de wereld. En voor zijn kerk. En dan in hoofdstuk 5 begint hij dus zo in vers 1. Volg dus het voorbeeld van God. Als kinderen die hij liefheeft. En wandel in de liefde. Zoals Christus. Die ons heeft lief gehad en zich voor ons gegeven heeft als offer. Als een geurige gave voor God. Vrienden, ik geloof dat dit is waar God ons toe uitnodigt het komend seizoen. Om te wandelen in de liefde. Ik weet niet wat voor gevoel jullie bij het, het beeld wandelen krijgen. Uh, maar ik word daar heel blij van. Uh, ik heb mijn wandelschoen ook meegenomen. Um, Geurig reukoffer. Um, waarom word ik zo blij van dat beeld van wandelen? Omdat je eigenlijk niet kunt wandelen op een manier die gehaast is. Of geforceerd is. Maar eigenlijk als je gaat wandelen, dan doe je dat als het goed is ontspannen. Toch? Dan heb je alle oog voor de omgeving om je heen. En als je met, met elkaar gaat wandelen, heb je je oog voor elkaar... Je gaat in gesprek met elkaar en je hebt alle tijd en ruimte en hopelijk ook ruimte in je hoofd om gewoon te genieten. Dat is wandelen. En ik vind het zo mooi dat, dat Paulus dat beeld gebruikt voor, voor liefde en hoe we daarin kunnen groeien. Weet je, dat onderzoek heeft uitgewezen dat wandelen eigenlijk voor alles goed is. Voor je lichaam, voor je, voor je hoofd, ook voor je hart. Maar ook voor je emoties, voor je, voor je geestelijk welzijn. Um, heel lang dacht ik dat wandelen iets is voor oude mensen, voor bejaarde mensen. Misschien zijn er een aantal die, die dat ook denken. Toch? <lacht> ik, zie, ik zie jou lachen. Maar, weet je, ik, twee jaar geleden was ik om. Uh, ik, ik, ik ga nu bijna dagelijks een stukje wandelen. Soms ook kilometers. En het heeft mijn leven echt... Positief verandert. Ja Bart, het is wat. En God roept ons dus te wandelen. Niet letterlijk, maar te wandelen in liefde. En dat klinkt heel mooi. Maar ik denk dat we ook allemaal moeten toegeven hoe lastig dat soms is. He, ik, ik hoor mensen soms zeggen, ja liefde dat, dat gaat vanzelf. Of wij mensen hebben van nature andere lief. Maar ik, ik denk dat dat niet waar is. Want als wij van nature andere lief zouden hebben, dan zouden er niet zoveel oorlogen en ruzies en conflicten zijn. Conflicten tussen landen, conflicten tussen echtgenoten, conflicten in gezinnen. Ik las gisteren dat, dat één op de vijf buren leeft in een burenruzie met een van zijn buren. Eén op de vijf. Misschien een aantal van jullie. En, en weet je, er stond ook in dat artikel, het is altijd de fout en, en de reden van die buren is altijd de ander. Vrienden, wij hebben niet van nature lief. Liefde moet je leren. En ik, ik, ik ben nu 23 jaar, ben ik uh, christen en ik merk nog steeds dat ik niet van nature lief heb. Laat ik een voorbeeld noemen, recentelijk. Wij zijn een paar weken geleden heerlijk op vakantie geweest in Zuid-Frankrijk. Is dus twee dagen rijden, dat is het enige nadeel. En uh, op de terugweg, de tweede dag, we hadden echt een perfecte reis. Soms heb je dat, geen file, geen gedoe. Dus we waren al behoorlijk op tijd, we kwamen s'avonds in Nederland aan. En het was zo rond etenstijd, dus we besloten nog even snel een patatje te gaan eten voordat we thuis waren. Nou, we waren rond etenstijd waren we ongeveer in de buurt van, van Eindhoven. Dus Linda die ging op haar telefoon, Google Maps, van waar is een, een snackbar in de buurt. Nou, toen vond ze kwalitaria uh, in Best. Nou, beter kan het niet, toch? Dus wij gingen naar Best, naar de Qualitaria. Nou, en ik, ik keek op die menukaart en ik had zo'n zin in een milkshake. En dat hebben ze niet in Frankrijk. Dus ik bestelde een milkshake en ik bestelde ook een varkenshaastlaté. had ik ook ontzettend zin in op de een of andere manier. Nou, eerst kwamen ze naar een kwartier. Kwamen ze me vertellen dat de milkshake machine kapot is. Nou, het was al een grote teleurstelling. En toen... Uh, na een half uur kwamen ze vertellen dat ze ook geen varkenshaas hadden. Nou, ik dacht van, kom op, ik had al lang mee eten willen hebben. En nu kom je me na een half uur vertellen dat de varkenshaas op is. Nou, lang verhaal kort, na drie kwartier hadden we ons eten nog niet. En Eline, die, die kent mij al een beetje langer dan vandaag. En die zei, papa, je gaat er toch niks van zeggen, hè? En ik zei, Mauw. ik begon een beetje te grommen. En na drie kwartier, ik kon me niet meer inhouden. En ik sta op en ik loop naar die eigenaar van die Qualitaria toe. En ik zeg, meneer, eerst krijg ik mijn milkshake niet. Toen was de thee op. En nu na drie kwartier hebben we ons eten. Nog niet, wat gaat u hier aan doen? En ik zag Eline zo helemaal in elkaar krimpen. Nou goed, we, we, we kregen als, als, als vergoeding kregen een gratis ijsje. Maar goed, dat, was, dat was, was niet glutenvrij, dus Eline mocht het niet. Dus ik was nog bozer. En, en ik, ik weet nog dat ik op weg zat in de auto naar huis. En dat ik dacht van, wat een eikel ben ik ook. Uh, we hebben zo'n goede vakantie gehad, zo'n gezegende reis. En door zoiets laat ik me zo kennen. En heb ik zo weinig liefde voor die arme kwalitaria-eigenaar. Jezus riep ons onze vijanden liefde hebben... en ik kon geen eens die persoon lief hebben omdat hij geen milkshake had. Dus nou, maar herken je het? Misschien, misschien ben ik de enige die, dat, die daar soms mee worstelt. Uit onszelf hebben we niet zomaar andere lief. Liefde moet je leren. En vrienden, ik heb goed nieuws vandaag... Waar je nu zit, de kerk, is dé plek die God ons gegeven heeft om te, te groeien en te leren in de liefde. Weet je, uh, Michael, ben je er? Nee, nou, uh, Michael is, is sportinstructeur op, op een sportschool. En als jij wilt groeien in, het, in spiermassa kweken of in je conditie, dan ga je naar een sportschool. En dan laat je je door Michael onderwijzen. En als het goed is, krijg je dan net zulke spierballen als hij en dan groei je in conditie. Vrienden, als jij wil groeien in de liefde, dan ben je hier in de kerk op de juiste plek. Hier kunnen we met stap voor stap, met vallen en opstaan, groeien in de liefde. Amen. Amen. Hey, laten we even een stapje terug doen, want... Even voor duidelijkheid, wat is nou eigenlijk liefde? Want hoe de wereld naar liefde kijkt en hoe God de liefde bedoeld heeft, dat zijn vaak twee compleet andere dingen. Hoe kijkt de wereld naar de liefde? Liefde is vooral een gevoel. Een, een lekker gevoel. Ik, ik, ik, ik voel liefde voor jou, ik vind jou aardig, dus ben ik lief voor jou. En wat gebeurt er als je dat gevoel niet meer voelt? Ja, dan is het oké okay om dus niet meer lief te zijn voor die ander. En gewoon bij die ander weg te gaan of die ander in de steek te laten. Het is even gechargeerd hoe de wereld naar liefde kijkt. Vrienden, de Bijbel is compleet anders in de manier waarop ze over liefde spreken. Liefde is niet allereerst een gevoel. Liefde is een keuze. Liefde, daar kies je voor. Liefde is niet soft, maar liefde doe je. Liefde is een werkwoord. Ook als je het soms even niet voelt. Of juist als je het niet voelt. En weet je, daarom vind ik dat gedeelte zo mooi wat we net gelezen hebben. Dat er staat dat we geroepen zijn te wandelen in de liefde. En dan staat er, zoals Christus, die ons heeft lief gehad en zich voor ons gegeven heeft als offer. Als een geurige gave voor God. Jezus heeft het ultieme voorbeeld gegeven wat het betekent om lief te hebben. Om te wandelen in de liefde. Hij offerde zelfs zijn leven voor ons op. Wanneer toen wij nog zijn vijanden waren, toen wij nog verloren waren in gebrokenheid en zonde, toen wij nog in duisternis leefden, zelfs toen offerde hij zijn leven voor ons op. Weet je, zelfs toen mensen de, de, de dikke spijkers door zijn, zijn polsen en zijn enkels heen sloegen, wat deed Jezus toen? Hij bad voor hen. Hij bad, Vader vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Vrienden, dat is liefde zoals God het bedoeld heeft. Jezus liet ons zien dat ware liefde niet op onszelf gericht is, maar juist op de ander. Dat liefde niet van de ander eist, maar dat liefde zichzelf geeft. Zoals 1 Korinther 13 zegt, liefde is geduldig en vriendelijk. Niet grof, niet egoïstisch. Deze liefde geeft en geneest. En dit is de liefde waar God ons Toe uitnodigt om in te wandelen. Zijn eigen pure zelfopofferende gevende op de ander gerichte liefde. Nou, waarschijnlijk heb je dit al vaker gehoord. Maar wat ik denk, denk ik waar ik soms mee worstel en waarschijnlijk jullie ook. Is ja, hoe dan? Hè, hoe doen we dat? Laten we het even concreet maken. Hoe doen we dat als oase? Terwijl we zo verschillend zijn. Met zoveel verschillende culturen, met zoveel verschillende achtergronden, met zoveel verschillende karakters. Hoe doen we dat als we de ander teleurstellen of soms pijn doen? Hoe doen we dat als we de ander soms niet snappen, niet begrijpen, soms even niet kunnen vinden als we er soms niet uitkomen met elkaar? Hoe kunnen we elkaar dan blijven lief hebben? Hoe kunnen we dan blijven wandelen? In liefde. Want niemand van ons is perfect. We zijn allemaal gebroken. We zijn allemaal een werk in uitvoering. Weet je, eigenlijk is het grote wonder dat wij na negen jaar nog steeds bij elkaar zijn. Als oase, zonder elkaar de tent uit te vechten. En dat het ons lukt met vallen en opstaan om elkaar lief te hebben, met Gods hulp. Ik denk dat dat misschien wel het grootste getuigenis is, wat wij te hebben geven aan Nieuw-West. Onze liefde voor elkaar. Jezus zegt het, hieraan zullen mensen mijn leerlingen herkennen. Wanneer? Aan hun bijbelkennis? Aan hun grote kerkgebouw? Aan hun hippe dominee? Nee, aan hun liefde voor elkaar. Nou, opnieuw, hoe kunnen we het nou groeien in die liefde? Nou, ik vind opnieuw het beeld van wandelen, vind ik hier heel, heel uh, behulpzaam in. Want, want wat is wandelen nou eigenlijk? Wat is de essentie van wandelen? Iemand? He? Ja, maar wat heb je daarvoor nodig? Dat je stappen zet. Wandelen is eigenlijk niets anders dan de ene voet voor de ander zetten. Stap voor stap voor stap. En ik, ik geloof dat dat beeld, dat dat ook geldt voor wandelen in liefde. Hoe groeien we in liefde? Stap voor stap. One step at a time. En elke keer als we weer een stap zetten in liefde, dan groeien we in die liefde. En wat ik nu eigenlijk wil doen, is een paar van die stappen bekijken. Hoe we kunnen groeien in die liefde, stap voor stap. Dit waren de stappen die ik, die ik daarbij zag. Allereerst, overgaan. Vrienden, ik, ik hoop dat je inmiddels door hebt en, en beseft vanuit onszelf kunnen we niet liefhebben, zoals Jezus van ons vraagt. We hebben Gods hulp nodig. We hebben het nodig dat God ons elke keer weer vult met zichzelf, met zijn geest, met zijn liefde. En dat we dan elkaar kunnen liefhebben met die liefde. Maar daarvoor hebben we het nodig dat we keer op keer onszelf weer overgeven aan hem. Maar dan ook helemaal. Weet je, wat wij vaak doen is, we zeggen, heer u bent welkom. En vervolgens geven we hem de logeerkamer. Heilige Geest, u bent welkom, hier is de logeerkamer. En vervolgens houden we al die andere kamers van ons leven, houden we lekker voor onszelf. He, de manier waarop we met geld omgaan, de manier waarop we met relaties omgaan, noem maar op. Maar vrienden, God wil niet alleen maar gast zijn in ons leven, hij wil de eigenaar zijn van ons leven. God vraagt van ons dat wij hem de sleutel geven van het huis. En daarom hebben we het nodig dat we elke dag weer opnieuw zeggen, Heer, hier ben ik. Hier is heel mijn hart. Hier is heel mijn huis. Hier is heel mijn leven. Zegt u het maar. Laat uw wil geschieden. Laat uw koninkrijk komen. En ik, ik doe dat dus echt letterlijk dagelijks. Omdat het zo makkelijk is om die touwtjes weer in eigen handen te nemen. Om iets of iemand belangrijker te maken dan God zelf. En vrienden, soms denken we van, ja, waarom ervaar ik niet meer van Gods liefde? Nou, misschien is dat omdat je maar één of twee kamers aan God gegeven hebt en de rest niet. het moment dat je dat hele huis, je hele hart, je hele leven aan God overgeeft. Ja, dan krijgt God de ruimte om met zijn liefde daardoor heen te werken. Dan zal die liefde groeien. Overgaven. Tweede, wat een hele belangrijke stap is, is Gebed. Weinig dingen laten de liefde groeien als gebed. Als jij boos bent op iemand, dan wil ik jou uitdagen om gewoon eens een week voor die persoon te gaan bidden. En ik kan je verzekeren, dan lukt het je niet langer om boos te blijven. En waarom? Omdat als je echt oprecht voor die persoon gaat bidden, je dan steeds meer die persoon en die situatie door Gods ogen gaat zien. En die persoon gaat zien met Gods ogen van genade en liefde. Ja, en dan, dan kun je niet boos blijven. En daarom is het zo belangrijk dat wij als Oase een biddende kerk zijn. Omdat verdeeldheid en, en, en haat en, en jaloezie dan geen wortel kan schieten in onze gemeente. Omdat we constant met God in gesprek gaan. En anderen en situaties door Gods ogen zien. We hadden gisteravond, hadden we hier in dit gebouw van, kijken, vijf tot tien uur s avonds hadden we een gebedsbijeenkomst voor de moslims hier in Nieuw-West. En ik weet dat een aantal van ons, die, die hebben het best lastig met, met de moslims hier. En die zijn boos. Of die denken van, nou ja, liever geen moslims in Nieuw-West. Vrienden, God roept ons ook om moslims lief te hebben. En weet je, na die avonds van vijf tot tien hou ik nu meer voor mijn moslimburen dan voor die gebedsavond. Omdat ik ze weer meer vanuit Gods perspectief zie. Gewoon omdat ik met God in gesprek ben geweest. Dus samen in gebed. En daarom, elke zondag van tien uur ochtends tot ongeveer kwart over 11 elf ochtends, bidden we hier met elkaar, hier in de commisszaal. En iedereen is welkom. Als jij het lastig vindt om in je eentje te bidden, of je vindt het sowieso lastig om te bidden, wil ik je uitnodigen om daar bij ons aanwezig te zijn. Elke zondag bidden we hier, voor jullie ook, en voor de buurt, voor onszelf, voor de noden die er zijn. Gebed, heel belangrijk om te groeien in liefde. De derde is bijbellezen. En ik, ik weet dat heel veel van ons dat lastig vinden... En dat sommigen van ons in de kerk alleen maar hebben gehoord, je moet je stille tijd houden. En dan wordt het een moeten en dat willen we niet meer moeten. Maar vrienden, er is geen grotere en betere en mooiere manier waarop God zich aan ons openbaart dan door zijn woord. Als jij God beter wilt leren kennen, dan moet je gewoon de Bijbel lezen. Dat is de manier waarop God zich openbaard heeft. En als je dat gaat doen, dan, dan ga je lezen van Genesis tot de openbaring, hoe ongelooflijk groot Gods liefde is. Zo groot dat Hij zelfs bereid was om naar deze wereld te komen, mens te worden als wij, en zelfs zijn leven voor ons over te hebben. Voor ons te sterven. Maar je gaat niet alleen God beter leren kennen, je gaat ook jezelf beter leren kennen. Als je de Bijbel op een regelmatige manier gaat lezen, dan... Dan ga je ook beseffen wie wij zijn. Allereerst ga je beseffen dat je meer zondig bent dan je ooit had durven denken. Ja? Maar ook meer geliefd dan je ooit had durven hopen. En in Christus is er niets wat we kunnen doen waardoor God meer van ons gaat houden. En er is niets wat we kunnen doen waardoor God minder van ons gaat houden. En weet je, als je je echt geliefd weet, de geliefde van de vader, niet alleen hier, maar ook hier, dan gaat het steeds makkelijker worden om andere liefde te hebben, om anderen te vergeven. Omdat je weet hoe geliefd jezelf bent, hoeveel je zelf vergeven bent. Zelfs als mensen ons pijn doen en teleurstellen. Bijbel lezen. Ten vierde, hoe kunnen we een stap nemen om te groeien in liefde? Is je leven delen. Want we kunnen nog zo bidden met God alleen. En Bijbel lezen met God alleen. Maar als we vervolgens geïsoleerd zijn van andere christenen. Dan, dan helpt het nog niet echt. Want juist in relatie met elkaar gaat die liefde groeien. Juist als de ander anders is dan jij. En kijk, kijk eens om je heen. Hoe verschillend we allemaal zijn. Vrienden, God heeft ons aan elkaar gegeven als schuurpapier. Klinkt hier. Maar als je echt je leven met elkaar gaat, gaat, gaat delen, dan ga je schuren. Dan ga je merken dat, dat je anders naar je leven kijkt, dat je anders tegen de kerk aan kijkt, dat je anders tegen God aan kijkt. Dan ga je conflictjes krijgen. Dan moet je elkaar vergeven. Maar als je elkaar dan toch gaat vergeven, als je dan toch je leven blijft delen, je blijft eten met elkaar en het leven vieren met elkaar, vieren is ook heel belangrijk. Ja, dan ga je groeien in liefde. Alleen samen kunnen we groeien in liefde. Vrienden, ik heb jullie nodig om te groeien in liefde. En jullie hopelijk ook een beetje mij en elkaar. Nou, even voor de duidelijkheid. Is dat makkelijk? Nee. Weet je, het, het zou veel makkelijker zijn om een kerk te kiezen... waar iedereen een beetje is zoals jij... He, dat, is, dat is veel makkelijker. Maar is het de moeite waard? Absoluut. Absoluut. We leren het met vallen en opstaan. Liefhebben. En ik, ik wil jullie dus uitnodigen of uitdagen om het komend seizoen gewoon vaker iemand uit te nodigen bij jou thuis. En als je zegt, ja maar ik heb zo'n druk leven, nou nodig ze uit om te komen eten. Eten moet je toch. Spreek vaker iemand na de dienst aan die je nog niet kent. Ga die relatie aan met de ander. En als je nog niet bij een connectgroep zit, dan wil ik je opnieuw uitdagen om bij een connectgroep te gaan. En als je dat wil, Linda, steek je hand op, of bij Linda of bij mij. Dat is de manier om je leven te delen. met ups en downs. De vijfde manier, de vijfde stap om te groeien in liefde, is te dienen. En zoals ik al zei, liefde is niet een gevoel, liefde groeit in de praktijk. En daarom is het ook zo belangrijk als je deel uitmaakt van oase, dat je niet alleen hier komt om te ontvangen, maar juist ook om te geven. Heb je wel eens van de uh, 20-80-rule gehoord, de 20-80-regel? Dat in de meeste kerken, maar ook de meeste uh, instanties, doet 20% doet het werk voor de... De overige 80%. Dat zie je ook vaak in kerk. Er is maar een heel klein groepje wat, wat vrijwilligerswerk doet en wat dient voor, voor de rest. Wat ik zo mooi vind aan Oase is dat heel veel van ons een taak hebben hier in Oase. Ik vind het zo mooi om te zien dat elke zondag ik, bijna iedereen die deel uitmaakt van Oase aan het dienen is. Of bij het welkomteam, of bij het cateringteam, of bij het gebedsteam, of bij het aanbiddingsteam. Of door de week bij het schoonmaaksteam, bij het kinderwerk, of bij het kernteam. En dat is hoe we groeien, door elkaar te dienen. En weet je, ik, ik weet dat Pieter het niet leuk vindt als ik hem als, als voorbeeld gebruik. Sorry Pieter, maar Pieter en Margeet zijn vanaf het begin dat ik hier in Oase kwam echt een voorbeeld van mij geweest. Hoe een dienend leven te leiden. Altijd waren ze er voor anderen. En er, is, er is geen ding in Oase waar ze niet bij betrokken waren. En toen werd een half jaar geleden, werd, werd Margreet zo verschrikkelijk ziek. En dan hadden ze alle tijd en energie en aandacht nodig voor hun eigen gezin. En weet je wat zo mooi was? Toen waren de anderen... Die hun gingen dienen. Vanaf mei. en, Als ik het goed heb. Tot december. Wordt er elke dag voor hun gekookt. Door mensen van Oase. Vrienden dat is liefde. Dat is liefde. De laatste stap. Uitdelen. Want het is niet de bedoeling. Dat we Gods liefde lekker voor elkaar houden. Niet voor onszelf. Maar ook niet hier binnen dit kerkgebouw. Het is juist de bedoeling dat we zijn liefde zoveel mogelijk uitdelen aan andere mensen. En weet je wat het mooie is? Liefde is het enige wat niet afneemt, maar groter wordt als je het uitdeelt. Als jij een, een, een, een, een trommel met koekjes hebt en je deelt hem uit, op een gegeven moment is die leeg. Als jij liefde gaat uitdelen, zul je merken dat er alleen maar meer wordt. Zo heeft God dat bedacht. En daarom roept God ons als oase ook op om zijn liefde met zoveel mogelijk mensen hier in Nieuw-West te delen. En vrienden, wat zijn er een hoop mensen in Nieuw-West die naar liefde snakken. Uh, als ik op het Oosterplein ben of ik, of ik zit op de fiets door de week, dan probeer ik altijd in de ogen van mensen te kijken. Probeer het maar eens. Hoeveel pijn en verdriet en eenzaamheid. Je alleen maar in de ogen van mensen kunt zien. Vrienden, er zijn zoveel mensen die eenzaam zijn in Nieuw-West. Zoveel mensen die zich afgewezen voelen. Die het idee hebben dat ze niets waard zijn. Die niet weten dat er een God is die onvoorstelbaar veel van ze houdt. En voor ze gestorven is. En daarom hebben wij die roeping ontvangen. Om er juist voor de mensen om ons heen te zijn. En om die liefde van Jezus te delen in woord en daad. En weet je, daarom proberen we in alles wat we doen hier in Oase, en nu hebben we het over missie, om, om missionair te zijn. Dat is een moeilijk woord, maar dat betekent dat alles wat we doen, dat we dat niet alleen voor onszelf willen doen, maar juist ook voor de mensen om ons heen. Iedereen is welkom. En daarom organiseren we op elke woensdag een taalcafé, Daarom houden we elke maand een Arabische dienst. Daarom gaat een groep van OASE elke maand op Plein 4045 het Goede Nieuws delen en voor mensen bidden. Daarom houden we over een paar weken weer een Alfa-cursus. Organiseren we het, het buurtfestival. Daarom hebben we elke zondag een dienst waar iedereen welkom is en waar je iedereen mee naartoe kan nemen. En daarom willen we dat iedereen op de plek waar je woont en waar je werkt en waar je vrijwilligers doet. Vrijwilligerswerk doet en waar je naar de sportschool gaat, dat jij op jouw plek ook iets van zijn liefde laat zien. En ik wil jullie echt uitnodigen om ook hier het komend seizoen stappen in te nemen. Bedenk voor jezelf, wie kun jij voor de Alfa-cursus uitnodigen? Wie kun je voor het buurtfestival uitnodigen? Gods liefde in je hart zal er alleen maar door groeien. Nou, dit zijn maar een paar voorbeelden van stappen die we kunnen nemen om te groeien. In liefde. En ik, ik kan me voorstellen dat jij denkt, ja, maar voor mij is dat een hele andere stap. Dat is ook goed. Het is niet zozeer belangrijk welke stap we nemen, maar dat we stappen nemen. Want vrienden, het is echt niet een optie voor ons als christenen om te groeien in liefde. Als wij echt serieus volgelingen van Jezus willen zijn, dan vraagt God ons te groeien in liefde. Jezus zei, er is geen groter gebod dan wat? Dan God en elkaar liefde hebben als onszelf. Paulus zei, je kunt al je geld weggeven, je kunt je, je lichaam opofferen, maar als je geen liefde hebt, dan is het niet waard. Als wij straks voor Gods troon zullen staan, zal God ons niet vragen hoeveel geld we op de bankrekening hebben, hoeveel Facebook vrienden we hadden, zelfs niet hoeveel bijbelkennis we hadden, het enige waar God in geïnteresseerd zal zijn, is of wij ons hart openstelden voor zijn liefde. En dat wij die liefde doorgegeven hebben aan anderen. En God zal vragen, had je mij lief? Het is echt het enige waar God in geïnteresseerd is in onze liefde. En daarom ben ik zo blij met Oase als onze leerschool voor de liefde. En opnieuw, dat is niet makkelijk. En soms denk ik van, oh heer, kan het niet wat eenvoudiger? Maar dit is de leerschool. Is soms een harde leerschool, maar het is Gods leerschool die hij ons gegeven heeft. Om te wandelen in liefde. Laat ik afronden. Weet je, ik, ik weet niet of het toeval is of niet. Ik, ik geloof dat eigenlijk niets toeval is. Maar terwijl ik met dit onderwerp bezig was de afgelopen weken. En met deze preek. Hoorde ik de afgelopen week van twee verschillende mensen, los van elkaar, dat ze zich zo thuis voelen in oase, omdat ze zich zo geliefd voelen in oase. Letterlijk, één persoon zei, op alle andere plekken word ik pas geaccepteerd als ik aan bepaalde standaard voldoe, of als ik bepaalde dingen doe. Hier kan ik gewoon mezelf zijn en word ik omarmd. En weet je, toen ik dat hoorde kreeg ik tranen in mijn ogen en dacht ik, oh, blijkbaar doen we dus iets goed in de oase. En denk ik dat, dat God daar ook met een grote glimlach naar kijkt. En tegelijkertijd denk ik dat God ons tegelijkertijd uitnodigt om te blijven wandelen in liefde, te blijven groeien in liefde, om die volgende stap te blijven zetten. En de vraag die ik jullie aan het eind van mijn preek dus ook wil meegeven is, wat is de volgende stap die jij wilt zetten om te groeien in liefde? Om te groeien, te wandelen in de liefde. En dit is mijn wandelschoen Maat Kano. Uh, ik, ik, heb die voeten aan het, of ik heb die wandelschoenen aan, aan de voet van het kruis neergezet voor jullie. Uh, je hoeft hem niet aan te doen. Maar als het goed is, um, hebben jullie een briefje op je, op je stoel gevonden. Um, en denk even voor jezelf na, wat is de volgende stap waar God jou dit komend seizoen toe roept om te groeien in liefde. En het kan dus een van deze stappen zijn, maar misschien is het ook een andere stap. Denk daar even heel kort over na en schrijf dat dan op een briefje. En als we zo avondmaal gaan vieren, dan neem dan niet alleen een stukje brood en een, en een bekertje, maar ga dan allereerst naar het kruis. En doe dan dat briefje opgevouwen in die wandelschoen. Ja? Als een, als een, als een gebed naar God toe van, Heer, help me wandelen in uw liefde. Want vrienden uit onszelf kunnen we het niet. De Bijbel zei, of zegt letterlijk: wij kunnen lief hebben omdat God ons eerst heeft liefgehad. En daarom vieren we ook avondmaal. Neem even de tijd om even na te denken. Wat is de volgende stap voor jou? Om te groeien, om te wandelen in de liefde. En dan gaan we daarna avondmaal vieren.